Aan boord, mannen! We vertrekken! Houd de raad tegen. Blik ze met onder. Op die zeilen, mannen! Aan boord! We vertrekken! Voor je te laat komt. Aan boord! Blik ze met onder. Op die zeilen, zeg ik. Op! Houd de raad tegen. Hutsen, mannen! Daar gaat hij! Oh. Aanschouw schouw vruchtbaar land, mijn vriend, en zie het hout veel graan. Hey mannen, op, is die zeilen. Maar tussen hier een Canaan stond de Jordaan. Met geheeste zeilen en een kalme westenwind voeren we de baai uit. Het was hartje winter, de lucht was grijs en zonder, maar voor mij lag een nieuwe wereld schouw het vruchtbaar land, mijn vriend, vol honing, wijn en bier. Maar tussen onze groene gras, in de rivier.